Door Almeegens met het NOS-journaal. Een explosie heeft gisteravond de gevel van een restaurant in Almere stad zwaar beschadigd. De ontploffing was iets voor 11 uur bij een sushi-afhaalrestaurant. De schade is groot, maar niemand raakte gewond. Of het gaat om een ongeluk of een aanslag is niet duidelijk. Politie Almere heeft geen verdachten aangehouden. Volgens Unicef is in het noorden van de Gazastrook bijna een derde van alle baby's en peuters onder voet. Dat is een verdubbeling ten opzichte van januari.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 Bij een raketaanval in de Russische grensregio Belgorod zijn twee doden gevallen... heeft de gouverneur van de regio bekendgemaakt. Zou er zouden ook drie gewonden zijn. Oekraïne heeft nog niet gereageerd. Belgorod werd in de afgelopen maanden vaker onder vuur genomen... zoals er volgens Rusland dinsdag een grote Oekraïnse droneaanval Die vond plaats niet alleen boven Belgorod... maar ook bij de grote steden Moskou en Sint-Petersburg. Een rechtbank in Hongkong heeft twaalf demonstranten veroordeeld... tot celstraffen van vier tot zeven jaar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 Het weer in het binnenland bewolkt en het kan de komende uren nog een beetje regenen. In het noordwesten breekt snel de zon door. Vanmiddag op de meeste plaatsen zon wordt het ongeveer 12 graden. Morgen overwegend bewolkt en regenachtig bij 13 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Gaat u gang hoor ik net. Nou, we oh, gaan, gaan gang, het ja. uur en uur. uur. Naast mij nog steeds de co-presentator David Molenburg. Um, en die gaat in gesprek met Willem. over ja. een knipscheerorgel. Oh, ja, zelfs een knipscheerorgel. Ja, ik ben uh, jarig het hele jaar. <laughs> 175. Ik heb vorig jaar een keertje uitgerekend wanneer was dat orgel nou ook weer gebouwd. En dat was dus 1849... Dus dan ben je in dit jaar 175 jaar oud. Gelijktijdig is de kerk ook gebouwd. Mm. De kerk is in het begin van het jaar gebouwd. En het orgel is in december 1849 in gebruik genomen. Zat de toren dus, er al aan? De, de toren is het oudste onderdeel van, uh, van deze kerk. Er zijn namelijk, dat is niet te zien aan de buitenkant. Mm. Maar er zijn dus drie torens om elkaar heen gebouwd. Het oudste torentje. Uit 1400, dat zit hier nog steeds in. En het klokje dat we elke keer horen luiden, dat is van Gerard van Wouw. Die heeft een straat in Amsterdam. Ja. En dat klokje is uit 1493. Ja. Dus dat is met ruime marge het oudste voorwerp. Niet alleen van Zandvoort, maar eigenlijk uit de hele regio. Willem, neem ons eens even mee. Wat, wat is er zo bijzonder aan het orgel Ja. Nou, het knipscheerorgel is dus, ieder orgel zeggen we altijd, is genoemd. Maar degene die het gebouwd heeft, in dit geval is dat Hermanus knipscheer. En er zijn dus drie generaties die elk Hermanus knipscheer, de eerste, de tweede en de derde. Mm -hmm. Die is een orgelbedrijf hadden in Amsterdam, Noord-Holland. En eigenlijk uh, het meeste orgel gebouwd hebben in uh, Noord-Holland. Mm -hmm. En uh, half negentiende eeuws. En ja, hier werd dus een nieuwe kerk gebouwd. En uh, hij heeft nooit een orgel, in de vorige kerk nooit een orgel gestaan. Dus men vond het, nou het is wel lekker om te kunnen zingen met een orgel. Ja. Dus wij laten een orgel bouwen. Maar dat, dat uh, je zegt het is vernoemd naar de, naar de, maar de, de, bouwer. de bouwer? Maar is het er ook qua geluid, een specifiek geluid waardoor je kan horen, dit is ja. een knipsheer orgel? Nou, wat, een, dat en, ook, en wat... ook wel. Maar het, het, de tijd waarin het orgel gebouwd is, is een hele interessante. Want orgels in 1820, dat zijn eigenlijk 18e-eeuwse orgels, via de 18e-eeuwse tradities. En een van mijn orgels in permanent is uit 1880. Dat is een heel andere tijd qua klank. En dit orgel is precies op de grens. De helft van het orgel... ...zou je in feite als barok kunnen omschrijven. Een hele heldere, doorzichtige klank. Mm. En de andere helft van het orgel is een warme, volle, diepe klank. Die uit de negentiende eeuw. Dus dit orgel is precies een grensgeval. Ja. Dat maakt het voor mij ook interessant. Ik, ik heb altijd begrepen dat het heel nauw luistert hoe zo'n orgel gebouwd is. En dat ja. het daarom ook heel ingewikkeld is om... ...bijvoorbeeld als er iets kapot gaat, om het dan vervangen te krijgen? Of dat, dat... Ja, ja, nou kijk, dat is ook wel zo. Maar ja, gelukkig hebben we nog steeds zeer kundige orgelbouwers in Nederland. In Sandam zit dus die firma Flentrop. Mm. Dat zijn absolute wereldexperts op het gebied van, uh, van orgels. En toen ik hier kwam als organist een aantal jaren geleden, was dat het eerste wat ik zei. Ik wil graag dat we onderhoud hebben van Vlentrop, laat die het maar, maar doen. Die hebben sindsdien een aantal uh, reparaties nog aan het orgel uitgevoerd. Maar dat is toch een groot uitgepakt, he? want het is toch helemaal uh, uit elkaar gehaald en weer in elkaar gezet. Ja, dat is dus voor die tijd geweest. ervoor? daarvoor? Dat is, hmm. 2008 is het orgel helemaal gerestaureerd. En een restauratie ja, van een orgel is bijna net zo erg als een restauratie van een historisch pand. Als je een historisch pand hebt en je sloopt je schoorsteen eruit, omdat die dan staat je in de weg... En als je daar dan aan spijt van hebt, dan is hij weg. Ja. En dat is met dit orgel ook. Er zijn in restauraties voor die tijd zijn hier dingen met dat orgel gedaan. als je nu dus gigantisch spijt van hebt, dat hadden ze nooit moeten doen. Mm. En die Flentrop heeft dus geprobeerd een paar dingetjes een beetje ongedaan herstellen. te herstellen. Mm. Maar nogmaals, als je een open haard hebt, eerst loopt hem. Dan kan je wel een nieuwe open haard bouwen, maar die open haard is weg. Merk, dus, merk jij dat als organist? Ik weet dat, zeker wel. Ja, ja, zeker wel. Ja, ja. En ja, ja, om het heel technisch te spreken, we, we spreken van koppelingen. Waar je dus van het pedaal waar je met je voet op speelt, kun je koppelen naar het ene klavier. Kun je koppelen naar het andere klavier. In hun wijsheid in 2008 zeiden ze, die, kop, die ene koppeling hebben we niet meer nodig. Mm. En dan zit ik elke dag, te, ja, Flint opzet, ja. het kost 50.000 euro. Je kan niet zomaar een koppeling aanbrengen. Mm. Bovendien mag het niet eens voor monumenten zorgen, want ja, het is eruit, het is eruit. Je bouwt het er niet zomaar mee in. Dus dat zijn... Dus elk instrument, dat is hier ook, heeft behalve zijn geweldige dingen waar het beroemd in is en alles, heeft ook altijd ja, ergernissen. Dat je denkt van ja, ik wou dat ik er dit mee kon, maar om dat, die reden kan dit niet. Om die reden kan, dan heeft dit orgel ook. Hoe, hoe, lang, hoe lang, sorry, nee. Maar hoe lang doe je erover om zo'n orgel echt te, te leren kennen? Nou, je... nou dan heeft dit orgel heeft 18 registers Dat zijn van die uitstrekknoppen. Mm -hmm. 18 registers. Dus als je een uurtje gaat zitten... heb je ze alle 18 wel een keertje open gehad. Maar ik heb een keertje... Een Concert gegeven in Duitsland, dat heette toen Duitslands grootste orgel. Het was niks bijzonders, want ieder orgel in Duitsland is Duitslands grootste orgel. Maar in plaats van 18 stemmen had het 115 stemmen, hmm. met vijf klavieren. Dus daar ben ik dus op donderdag heen gegaan, omdat ik zondag concert zou spelen. En ik heb donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag vier dagen de moeite genomen, inderdaad, om het instrument te leren kennen. Want ja, 115 stemmen, dan... oh. dat is gigantisch. Dat is en dat leer je in een paar dagen nee. niet kennen nee, en uh, ik heb een aantal leerlingen op les en dan zeg ik altijd en dat is echt waar het is niet omdat ik het zo leuk vind maar ik zeg met welke registers met welke knoppen mm -hmm. je nu een bepaald muziekstuk speelt eigenlijk is dat een geheim mm -hmm. ik, ik kan het mijn geheime graf innemen maar het is een geheim ja nou ja Nou dat, dat, dat hebben meer orgelspelers, hè? die hebben allemaal... Ja, een, maar uh, ik, ik doe het niet bewust, want ik heb, nee. ik heb les. En ik, ik zeg iedereen, als je dit nou zo doet en zo doet en zo doet. Maar ik ben wel degene die dat verzint. Op een creatieve manier omgaan met tekortkomingen ja, van ja, een instrument. Ja. Of uitbuiten van wat juist de goede kant van het instrument is. Wat, wat, wat vind jij nou fijner om helemaal in je eentje in een lege kerk het orgel te bespelen? Ja, geweldig. Of in een volle kerk? Beiden is leuk, ja, okay. maar beide is heel anders. Als ik helemaal in mijn eentje in de kerk zit, ik heb de sleutel, ik kan erin, er is niemand, ik speel een paar uur, ik ga eruit, draai de kerk weer op slot. Is geweldig. Dan doe ik echt mijn dingen. Maar als de kerk met mensen zit en ze na afloop zeggen, wel fijn dat u dat speelde. En dan zeg ik naar waarheid, ik heb het voor u gedaan. Hmm. Of voor mij. Ik zeg, ja. Ja, je speelt voor je publiek. Ik speel echt okay. op de mensen en voor de mensen. Hmm. Heel graag. Die, die kant opgaande, ja. het uh, jubileum wordt gevierd. Ja. Met extra concerten. Wanneer zijn die? Ja, de vier concerten die ik heb zijn heel simpel. Alle vier de zaterdagen in de maand juli. Mm. Dus 6, 13, 20 en 27 juli. En we hebben een kort concert van een uur. Waar ik, ik zelf een paar keer speel, maar ook mensen heb uitgenodigd. En ik dus de meest uiteenlopende aspecten van het orgel een keertje wil uh, laten horen. Ga je er ook uh, bij vertellen dan? Ja, in ieder geval. Ik speel zelf een heel solo programma op 27 juli. En daar begin ik met uh, Orgelcursus voor Dummies. Hmm. <laughs> en dat is niet neerbuigend de mensen bedoeld. Nee, nee, nee. Het boek Dummies, dat is ja, een boek ja, ja, wat heel ja, ja. ver gaat ja. met uitleg ja. hoor. Ik leg er gewoon heel nuchter uit van zoveel pijpen. En dat reken je zo uit. Zoveel registers. Kijk en die fluit klinkt zo. En die prestant klinkt zo. En, en vervolgens ga ik dus een aantal muziekstukken spelen. En de meest uiteenlopende... ...orgelstijlen. Maar wel orgelmuziek. Wordt er, wordt er vandaag de dag nog veel gecomponeerd voor orgel? Nou, je hebt in ieder geval Daan Manneke uit Breda. Hij is ook wel wat ouder inmiddels, maar die heeft nog wel eens voor orgel gecomponeerd. Maar, als je op YouTube gaat kijken naar uh, mensen die orgel spelen... ...dan moet je moeite doen om niet een twaalfjarige te vinden. Want het zijn allemaal jonge jongetjes die allemaal helemaal te gek van zo'n orgels zijn... en mm. de gekste dingen erop spelen. Dus wij zitten niet echt... Ik bent niet verlegen om uh, wie, nieuwe artiesten? Als, als ik helemaal dood ben... Zeggen we, dan. <laughs> we maar... Ze staat een heleboel te wachten. Ze staat een trappel ja. om het van me over te nemen. Dus dat mag ook. Dan mag, mag je wel oppassen dat ze je niet dat wegsturen. Nou, dat doe ik zeker niet. Want ik heb het omgekeerde. Ik ben nu 25 jaar organist in, uh, in permanent op een orgel dat een internationale allure heeft. En ik zeg altijd tegen iedereen... Kom, kom spelen. Het is ook voor jou. Speel erop. Doe erop wat je wilt. En dat roep ik hier ook. Ik zie dat je nog een, een blaadje hebt gehad ja, over de concerten. Ja, we hebben wat eigenlijk. Zouden we het hebben over. Morgen. Uh, dan hebben we dus een pianoconcert. Met uh, Katie van Charumasvili. Ik heb geoefend op die naam. Mm. Ja, die ja weet, dat moet uh, ook wel. Het, het, het gaat goed. Z zij komt uit uh, Georgië. En ze is een absolute ster. Als 12-jarige begon zij met pianospelen. Als 14-jarige haalde ze al de eerste prijs van het internationale Anton Rubenstein Concours in Parijs. Daarna is ze de hele wereld overgetrokken en heeft overal concoursen gewonnen. Heeft uiteindelijk ook in Nederland bij Jan Wijn. ...op het Conservatorium gezeten van Amsterdam. Mm -hmm. Woont sinds een aantal jaren in Nederland. En heeft hier dus een hele uitgebreide praktijk... ...als concertpianisten en kamermuziekpianisten. En zij uh, vond het leuk om morgen een programma te spelen... ...dat geheel bestaat uit bewerkingen. Dus zij Bas maakt die bewerkingen? Nee, Johann Sebastian Bach bijvoorbeeld... ...had zo'n bewondering voor Vivaldi... ...dat hij dus de muziek van Vivaldi is gaan bewerken voor zichzelf... En uh, er is een Italiaanse componist, Marcello, en Bach heeft voor Marcello bewerkt voor, voor piano. En zo is het hele programma muziek van Bach, Bachs zoon, Carl Philipp Manuel. Van Schubert, uh, Richard Wagner, nou, noem het maar op, George Gerswin, en uh, Johan Strauss, Rachmaninoff, en uh, van al deze mensen zijn dus bewerkingen voor piano gemaakt. Uh, Bach heeft er veel gedaan, maar ook Frans Liszt heeft zich naast componeren gigantisch bezig gehouden met het bewerken van Mooi. de meest uiteenlopende composities voor piano. Tjus. Uh, Heel leuk, hè? Het, he? het wordt morgen dus een, een compleet uh, pianoconcert. Ja, ja. we hebben een eigen vleugel staan hier. En ik, ik was vanochtend om 8 uur aan de kerk. Want de stemmer die kon eigenlijk alleen om 8 uur vanochtend stemmen. Nou, kom maar. Dus ik ja, hoe, nou, ik, hoe, hoe, hoe laat is het concert morgen Willem? Morgenmiddag om drie uur. Om drie uur. Nou ik heb iets met Georgie, Dus ik, ik, ik ben wel van plan om, uh, om te komen ik luisteren. Zeggen, wees ja welkom. leuk. Nee, echt, uh... En zij speelt... De Sterren van de hemel. Oké, okay, mooi. En wij hadden vorige week weer een uh, vergadering als Classic Concerts. Mm -hmm. Ik zeg altijd, ja je ziet het op de radio niet, maar ik heb dus twee petten op mijn hoofd. De ene pet is de organist van de kerk ja, ja, en de andere ja. pet is bestuurslid Classic Concerts. Maar wij hadden van de week nog over dat wij als bestuur Classic Concerts altijd garant staan voor absoluut... Top eerste klas muzici die wij uitnodigen. Ook al zeg je, ik heb van deze persoon nog nooit gehoord, kan je ervan uitgaan nou, dat je uh, wat mist als je niet komt. Ik doe al heel wat interviews met de mensen van Classic Concerts. en die, uh, die beamen dat steeds. Uh, ja. Ze staan bij u te dringen. Om ook, op te komen spelen. En dat zijn natuurlijk niet de eerste de beste. Nee, nee, nee. nee. Op ons beurt nodigen wij ook mensen uit. Heer? Je hebt van die, die, die twee broertjes uit Haarlem, die gebroeders Jussen. waar ja. we altijd nog eens hopen dat we dat voor elkaar krijgen om ze een keertje te strekken om bij ons te komen spelen. Nou, dan, ja. uh, ja. Moet je, je veel succes. grote portemonnee trekken? Ja, het wordt steeds duurder hè? Ja, ze hadden, we, hadden we dat tien jaar geleden moeten doen. naar de show zo komen ja, spelen ja, bij ja. ons. Maar goed, het geeft niet. Maar dat soort wensen, Wibi Zujari, is hier geweest. Ja. En ja, weet je, die wensen hebben wij altijd. Mooi. En het, het is een compromis tussen wat je financieel je kunt ja. permitteren Mooi. en wat iemand ervoor over heeft. Er zijn ook spelers die zeggen van ja, ik kom voor een gereduceerd bedrag. Ik kom heel graag op Zandvoort spelen, want Zandvoort heeft natuurlijk de naam. Ja, ja. Het is de mooiste gemeente uit heel Nederland en omstreken. Eens. Ja. Nee. ja, toch? <laughs> Goed, Willem, morgen het concert. Morgen half drie, om, uh, half drie. Ja, ja. De kerk open, twee uur. Ik zeg, het enige wat er nog mis is de tram, maar ja... Ja, die, misschien dat hij de tram komt terug. Ik kreeg de vorige uh, burgemeester niet zover dat hij zei: de tram komt terug. Dus... Nee, ik denk dat ik ja. bij ja. deze ook uh, we geen we kans heb. Hebben, we hebben gelukkig een hele goede treinverbinding. <laughs> <laughs> Oké, okay, Willem, veel plezier morgen. Ja. En dank voor je komst. Dank jullie, ik hoop Bedankt. jullie morgen allemaal uh, te verwelkomen. En nog, nog even uh, terug naar Georgië, daar ben je toch ook geweest? Ja, ja ik ben daar uh, voor mijn werk uh, uh, ooit een paar keer geweest. Toen daar een, een Nederlandse. Uh, uh, presidentsvrouw was, Sandra Roelofs. Mm -hmm. En toen heb ik geholpen, ik werkte toen in de havenwereld om hun havenbedrijf uh, weer een beetje op poten te krijgen. Uh, en ik vond dat zo'n mooi land. Ik denk, daar moet ik een keer naar terug. Maar het is best ingewikkeld om er te komen qua, qua reizen. En vorig jaar ben ik twee weken door Georgië gereisd. Ik kan het iedereen aanraden. Fantastisch land, leuke mensen. Je waren ook nog wat gebouwen te kopen, geloof ik. Ja, ja, dat staat behoorlijk <laughs> wat leeg. Maar het is echt prachtig. Er zijn stukken, daar is het even wat een beetje link, omdat ze daar wat met, die, met, met de Russen aan het ruzie zijn. Um, en andersom. Um, maar goed, het, het, het grootste deel van het land kun je prima bereizen. Het is niet zo groot, dus je bent snel van A naar B. Heerlijk eten, le leuke mensen, lieve mensen. Um, mooi. Ja, Het is echt een heel mooi land. Ja. Um, het volgende nummer uh, uh, is op speciaal verzoek van, uh, van jou. Night Falls on the Town. Van Ruud Houwerling, uh, Heb je daar een uitleg over? Ja, even terug naar alle muziek. Toen je zei van, kom je meedoen? zei ik, leuk. Maar dan vind ik het wel leuk als alle muziek uit Zandvoort komt. Vooral Yves. Uh... Ik zeg, het is leuk als alle muziek uit Zandvoort komt. Um, maar dit is een heel bijzonder nummer. Ruud Houweling, fantastische singer-songwriter uit Zandvoort. Geweldige uh, artiest. En die heeft uh, een aantal jaar geleden, 2017, uh, waar ik wel neem, een lied geschreven. En dat gaat over een meisje uit een Duits gastgezin die verdronken is in uh, Zandvoort. Mm. En uh, nou, uiteindelijk de familie van dat meisje is hier allemaal naartoe gekomen om ja, de plek te zien waar zij dan verdronken is. En dat heeft heel veel impact gehad ook op... Heel veel mensen in Zandvoort. En daar heeft Ruud een, een heel mooi lied over gecomponeerd. En hij heeft dat uiteindelijk ook ten gehore gebracht toen die familie hier op bezoek was. Dat was nog uh, uh, ook met mijn voorganger, uh, Nick Meijer, erbij nee. En het is een, een heel mooi nummer. En zeker als je weet waar het over gaat, is het prachtig. Dan gaan we daar naar luisteren. Night Falls on the Town, Ruud Houwing.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 door sigh, but night falls on the town The faithful statue of the fisherman's wife Never tires of waiting around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 In uh, de uh, kweektuinen in Haarlem staat Carina Veer als het goed is. Ja, goeiemorgen. goedemorgen. Hey, goedemorgen. Uh, Hoi, goedemorgen. Je hebt, uh, je hebt, je hebt een, een, een drukke aanloop gehad. Hè? Om tien uur mocht jij naar binnen. En ja, heb je daar nou die hele automaat zeker. mee gezeuld? Ja, en die is hartstikke zwaar. Ja. Ik ben blij dat, uh, dat een vriendin met mijn bij is. Uh, want het is gewoon niet te tillen in mijn eentje. En, we en hebben die, die, die automatisch die gaat daar staan in het kader van uh, Circulair Festival. Wat is dat? Ja, een Circulair Festival. Nou, dat kan ik beter eventjes vragen aan de organisatoren. Elsk en Laura. Uh, die staan hier naast me toevallig. Ja. Uh, festival Circulair, hier in de kweektuin in Haarlem. Wat houdt het precies in? Het is een festival voor jong en oud met allerlei activiteiten rondom ruilen, repareren en recycling. We hebben een hele toffe theatervoorstelling van de Hermannen en Haarlemse Groep om 1 uur. En die laten ons zien wat ze met een recyclemachine allemaal kunnen doen. Er is gered voedsel te proeven. Er zijn diadeems te maken van restjes spijkerstof. Er is een kledingruil voor dames en speelgoed en kleding voor kinderen. Dus van alles te doen. En pak je kunst? En pak je kunst, precies. Dat ja, is een mooie aanvulling uh, om uh, uit de automaat een, uh, een uniek uh, kunstwerkje mee naar huis te nemen. Ja, ja. Nou, en ik, uh, wij staan hier naast het gered voedsel uh, foodtruck, zeg maar, en er wordt gegeten gebruik gemaakt van uh, een kopje soep. Is dat allemaal gratis eigenlijk? Ja. Dat is allemaal uh, gered uh, voedsel van supermarkten uit de regio. En zij uh, maken daar de lekkerste dingen van, dus dat kan je komen proeven vandaag. Want dat eten is gewoon nog helemaal goed. Ja, alleen de houdbaarheidsdatum op de verpakking uh, is verlopen, maar het, uh, de groente zelf is nog prima te gebruiken. Okay. En uh, ja, er is heel veel voor kinderen natuurlijk te doen. Um, diademen van onderkanten van spijkerbroeken hoorde ik net. Hoe zit dat? Ja, klopt. We hebben Judith van Exposai. Zij is een ontwerpster en zij heeft uh, gekeken wat je met uh, textielresten, dus van spijkerbroeken bijvoorbeeld, nog kan. En daar zijn nog hele mooie, bruikbare strookjes waar je prima een diadeem van uh, kan maken. Nou, we zagen net al wat kinderen voorbij lopen met mooie diadeem in hun haar. Uh, verderop kun je ook nog kleding uh, verven of in ieder geval mooie stukken stof maken, Elfke. Er zijn verschillende stukjes stof en uh, ze verven met uh, natuurlijke materialen. Uh, gisteren hadden we daar ook al workshops van en dat was het met uh, ui. En dan zie je dat er allerlei verschillende kleuren en patronen uh, te krijgen zijn. Heel mooi, uh, heel mooi om te zien. Uh, het wordt heel erg enthousiast ontvangen. Is het de eerste keer dat uh, Circulair Festival? Ja, ja we hebben... Uh, Eigenlijk vorig jaar hebben we al wat verschillende proefen, proefjes gedaan van wat werkt. En wij merkten dat het uh, festivalvorm eigenlijk uh, ja, de meeste kruisverstuiving kent. En uh, dat de doelgroepen ook uh, zoveel diverser zijn. Um, en de kweektuin uh, ja, ziet ineens allemaal nieuwe gezichten uh, komen hier naartoe. Dus het is heel erg leuk om te zien. Ja. En dit jaar uh, zetten we eerst nu in op uh, uh, tijdens de Week van de Circulariteit op... Uh, het uh, festival Circulair dan gaan we volgende maand, 20 april, hebben we het uh, Springerfestival. Dat is uh, echt een festival over de lente, de biodiversiteit. En uh, Dus dan gaan we daar mee aan de slag. En dan uh, sluiten we het jaar uh, in oktober en november weer met twee festivals af... waar we aandacht geven aan uh, het uh, vergroenen van de stad... en uh, daarna uh, aan de klimaatadaptatie uh, met... Uh, ja. Ook allerlei uh, leuke activiteiten. Nou, geweldig. Ik, uh, ik heb zo ook wel zin om even een koffietje te halen. Uh, net was er al een jongetje uit, uh, uit mijn klas hier. Uh, die kwam speciaal voor de pakje kunstkast. Dus uh, Ben, heb je alles een pakje kunst uit de kast gehaald? Ja, want uh, uh, die uh, automaat die heeft op diverse plekken gestaan. Ik ben bij de allereerste uh, opening geweest. Uh, ja, oh goed... Toen heb ik jou al eens gevraagd van waarom blijft dat ding niet gewoon in stand antwoord staan. En toen hing daar nog een kunstenaar aan die had allerlei rechten of zo. Nou, het is meer dat uh, de kas stond eerst in uh, de Haarlemse regio, in de Bibliotheek Haarlem. En de beheerder van uh, Pakje Kunst Haarlem, die wilde ermee stoppen. Dus toen heeft uh, Ronald Schouwen, die zeg maar overkoepelend Pakje Kunst uh, uitzet in Nederland, in de cultuurregio... Heeft gevraagd, Carina, zou jij dat willen doen? Want ja, uh, er moet een nieuwe beheerder komen. En toen zei ik natuurlijk meteen ja. En uh, dus nu uh, ja, hebben wij natuurlijk het geluk... dat de pakje kunstkast al uh, heel lang bij paal 69 heeft gestaan. Daarna bij naar Zee. En uh, als het goed is uh, na deze dag... Uh, wat trouwens super bevalt om even erop uit te gaan met de kast... Um, Gaat hij weer uh, terug naar uh, paal 69. En dan uh, kan iedereen dat stukje naar het Zuidstrand lopen. Om daar heerlijk te genieten van het mooie uitzicht. Maar ook een pakje kunst uh, eruit te pakken. Want ik heb echt bijna... Nou, ik denk wel 35 kunstenaars in deze kast zitten. En... Uh, dat, ja die komen dus uit Kastakum of uit uh, Nieuwenhove, Beverwijk, uh, maar zeker ook uit Heemsteden, Haarlem en Zandvoort. Uh, Volgens mij dus heeft, heeft Walter ons. voor iedereen leuk. Walter onze woordvoerder, onze gemeente hier, uh, onze, uh, ja Walter ja die, uh, en zijn die vrouw die heeft ook nog meegedaan. Kan je zullen in, hoor. Heb je die foto's opgevouwen dan? Je hebt toch ook ja. meegedaan aan Pakje ja. Kunst? Ja zeker ja. Uh, de kunst van Walter zit er nog steeds in. Mooi. De kunst van uh, zijn vrouw Iris Planting zit er ook nog steeds in. En, uh, ja, en zo heb ik nog een heleboel andere kunstenaars... die ook nog meegedaan hebben door Parkje Kunst met Zandvoort Art. Uh, dus daardoor uh, is uh, Mede, hè, niet alleen maar daardoor... maar zijn er ook kunstenaars die doorgestroomd zijn naar Zandvoort Art. En dus dat is een mooie bekomstigheid... Uh, dus ja, ik uh, ben heel tevreden. We hebben al uh, één klant gehad, jongetje dus uit de klas. Die vroeg of er ook een Leonardo da Vinci uh, in zat. En jij die bent. Ja. Nou, dat, dat dus <laughs> nog net niet. Maar wel hele mooie kunstwerkjes. En uh, het zijn gewoon visitekaartjes met een gouden randje die erin zitten. Mooi. En ja, ik... uh, de mensen hangen ze ook mooi op, heb ik al gehoord. Dus, uh... ik, ik vond het toch eigenlijk leuker als je in het dorp stond. Ja, begrijp ik. Maar dan moet degene die zeg maar, de kast uh, in zijn winkel heeft staan... ...die moet wel ook heel erg goed bijhouden wat er verkocht is. Uh, Moeten ruilen qua, qua kleingeld. Uh, daar moet je toch wel echt ook tijd aan kunnen besteden. Mm -hmm. Dus vandaar. Dat, uh, nou, nu stond hij bij Wijn aan Zee. En ik heb echt een uh, aardig uh, bakje met uh, twee euro eruit gehaald. Dus er is echt wel wat verkocht... En dat is het leuke bekomstigheid... dat de mensen dan ook meteen bij meenemen. Zeg maar bij Christy. Terug, dus, uh, ja, terug over het... Uh, uh, Circulaire festival. Eh, festival he? ja. Um, ja. Hoe vind je het zelf als je om je heen kijkt? Heel erg leuk. Heel erg uh, gezellig publiek. Uh, nou ja, mensen weten dus blijkbaar. Kweektuin is natuurlijk sowieso een populaire plek. Ik heb hier zelf laatst ook een cursus gedaan... voor school, in de kassen... voor jong leren eten... Uh, ja, het is gewoon een hotspot voor, uh, voor dit soort dingen. Uh, naast dat je ook heerlijk kan eten bij de Kweektuin Café... kun je heel mooi de kassen in. Maar je ziet dat mensen met spullen aankomen... dus ze weten ook gewoon dat ze hun spullen hier kunnen gaan ruilen. En uh, nou ja, de soep is ook een uh, goede trekpleister... en heel veel kinderen komen voor theater. Nee. Dus heel erg leuk ook voor Zandvoort zo'n idee als dit. Nou ja, dan heb, je, dan heb je weer wat te verzinnen in Zandvoort. In een circulair café uh, ja. op, op het strand bijvoorbeeld. Ja, je kan dadelijk... Ik ga zo de kast even in. Want je kan dus ook eten van de toekomst even gaan proeven. Ja, en dan weet ik wel wat erop zit. Er zit natuurlijk uh, bijvoorbeeld een brownie... met een topping van uh, geroosterde krekel. Dat weet ik nu al. Maar ik ga het denk ik toch eens vandaag even proberen. Dus, uh, en hoe vindt de burgemeester de radio... Ja, ik vind het altijd, uh, al, altijd mooi om hier te zitten. En ook heel leuk om jou op afstand uh, te horen. Want ik, uh, ik vind oh, het ook mooi als je uh, op deze manier verslag doet van alles wat er uh, in en om Zandvoort uh, gebeurt. Ja. Ja. Um, overigens, even over. Uh, we, we hebben natuurlijk uh, hier uh, in samenwerking met Spanje Landen de, de uh, circulaire hotspot. Wat natuurlijk ook... Uh, uh, steeds meer vorm krijgt in Zandvoort Juist ook om dit soort dingen mogelijk te maken En te promoten ja. Dus uh, het zou ook ja. mooi zijn als, Wat je daar ophaalt Als, als je dat mee naar Zandvoort neemt En die ervaring ook nou, Ja, nou dat uh, ga ik zeker Ik ga foto's maken Ik heb uh, heel goede gesprekken gehad Hier met Laura en Elske Dus ik, uh, ik neem de bagage neem ik mee En nou, dan zie ik in uh, Zandvoort Een nieuw festival uh, geboren worden Nou, heel ja. goed voor de jeugd dus, uh, ook. Ik denk het ook dat kan ik wel zeggen. Heel veel nou, kinderen zijn hier nu ook. Hey, um, dus de toekomst. Dus zeker de toekomst. En daar werk jij ja. hard aan op school, heb ik altijd de indruk. Ja. Uh, de, het festival zelf. Uh, van, ja. van hoe laat tot hoe laat? Het is vandaag van 10 tot 4, toch, Laura? Ja, dat klopt. Ja. En het was gisteren ook al. En maar goed, uh, morgen niet meer, hè? Oké. Okay. Nee, het is echt uh, vandaag de laatste dag. Ja. Nou. Nou, dus wens... uh, als je tijd hebt, kun je nog gezellig langskomen. Oké, okay, dan wens ik je heel veel <laughs> plezier nog in de tuinen. En zorg dat de dankjewel, pakjes... Dankjewel, uh, jullie ook. ...de automaat goed gevuld is. Ja, ja dat komt helemaal goed. Oké, okay, nog veel plezier dan. Oké, okay, goedjes. Dankjewel. We gaan nog even door, zie ik. Uh, opmerking? Naar ja, het volgende plaatje. volgende plaatje, ga je gang. Ja, dat is een, een, een, een mooi verhaal, want dat zijn uh, twee Zandvoortse rappers. En um, ik heb ooit het genoegen gehad om de rapstudio bij... Het jongerenwerk van Pluspunten mogen openen. En deze jongens zijn, waar, zijn echt voorbeelden voor heel veel jongens die in die studio actief zijn. En die komen daar ook af en toe. En die stonden ineens genomineerd voor een Edison. Wat ook heel bijzonder is als je... Uh, hoe, hoe lang doen zij het al? Uh, geen idee, maar het zijn niet zulke oude jongens. Dus ik denk dat ze op jonge leeftijd wel begonnen zijn. Maar het was natuurlijk prachtig dat ze uh, helaas niet wonnen, maar wel genomineerd waren. Dat is wel erkenning voor, uh, ja, voor ook al dat talent wat hier in Zandvoort rondloopt. Nou, daar kom ik ook op, want we scoren natuurlijk wel. Uh, Bodien uh, die, uh, die, die scoort, Siggy die scoort. Ja, we krijgen straks nog uh, Wendy Moore. Die scoort ook. Yves Nodigd uit scoort ook. Ja. Dus we zitten best wel met, uh, met ja, artiesten. We, we worden bijna een soort Volendam, zou ik haast zeggen. We <laughs> dus, uh. moeten even een dijk neerleggen. Ja. En, en een praathuis. Ja. Goed, um, de inleiding was er al, Siggy en Dins. Met hoe was het? Soms wil ik terug naar hoe het was Mijn moeder die me schreeuwd, ik ging naar buiten zonder jas als hij in de pauze, een beetje chaos in de klas en Piep had geen money om mijn pas Ik wou dat het niet zo was, dat het niet zo was Nu lopen jongens hier met strepen in de tas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 Omgeving, maak de man. Ik zie mijn jongen even geval. Ik zit te denken, moet ik even stel met klanten opbouwen? Ruzie met moe, geef me moe, ik doe me dan de kou. Yeah. Het was anders toen ik liep met die rugza. Toen ik achter dan met Emsja aan de bus zat. Dat waren jongens met drie. Soms wil ik terug naar no, wat was. Mijn moeder die me ik ging naar buiten zonder jas En hij in de pauze, een beetje chaos in de klas. Bij de kassa hoor een piep had geen money om mijn pas. Ik wil dat het niet zo was, wou het het niet zo was. Nu lopen jongens hier met strepen in de tas. Zeg sorry, sorry voor de twijfels die ik had. Beveel beschadigd, weet niet eens meer wie ik trast nu. Heeft die man niet mag gepakt? Ik word dat het niet zo. Het werk beloont, ziet dat we met de dag weer beter wordt. Nog bij de start, maar voor mezelf had die race gewonnen. Nog op het rechte pad, ik houd zelf streek in bocht. Ik kreeg een vinger, niet mijn hand, zich niet te gretig worden. Zie het van mij ver, als dingen voor geen meter kloppen. Hij van de geur zit in de kamer voor met groene top. Boze ogen, wil geen kamer, laat me even klop. En steek je los, maar van mijn eris en die vet is los. We denken groot, ik kijk niet om naar die maar toen kleineerde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 Zeg sorry sorry voor de twijfels die ik heb Ben veel beschadigd, weet niet eens meer wie ik tras. Nu heeft die man niet gepakt, ik wou dat het, het niet zo was Pak, pak de microfoon lekker dicht naar je toe. En uh, ja. dus even een advies aan Marijke Wetselaar, Die is districtsmanager van het Rode Kruis. Welkom. Dankjewel. Uh, we gaan het hebben over de opvang van uh, Oekraïne in uh, Noord. Ja. Uh, Hoe lang staat dat daar nou, dat hele complex? Al uh, bijna twee jaar. Dus we zijn in april 2022 uh, begonnen met het opzetbouwen van de locatie. De uh, locatie werd opgezet. Ja. Uh, er druppelden mensen binnen. Uh, hoe is dat heel langzaam volgekomen? Is het vol eigenlijk? Ja, er zitten op dit moment 117 bewoners van de 120 plekken. Uh, maar nu is het ook wel zo dat we niet op elk bed altijd iemand erbij kunnen zetten. Als er bijvoorbeeld al een gezin van drie in een kamer van vier zit... is het niet altijd wenselijk om er iemand bij te plaatsen. Dus op dit moment zijn we nagenoeg vol. En de instroom is redelijk snel verlopen. Uh, omdat er al mensen uh, in hotels uh, in de omgeving zaten. Ja, die uh, zaten inderdaad in hotels in Zandvoort. We ja. kennen allemaal wel wie er toen waren. Het stroomde redelijk vol. Uh, vol is vol. Uh, krijg je nu wel eens aanvragen om er nog een paar vluchtelingen bij te kunnen uh, uh, plaatsen? Toevallig staat er nu een gezin van vier in de wacht. Maar vier, daar hebben, we hebben niet een vierpersoonskamer over. Dus dan plaatsen we ook niet bij totdat er misschien een doorstroom uh, ontstaat. Is die, is die variatie van een eenpersoonskamer tot een gezinskamer? Ja, dat klopt. Nou, eenpersoons hebben we niet, maar wel twee of vier of zes. Ja. De, de, de, de keuze om iemand bij elkaar te zetten, dat doen jullie? Ja. Uh, bepaal je dat of kijk je dat gewoon aan? Nou, we proberen aan de hand van een aantal indicatoren te kijken. Uh, passen mensen misschien qua werkritme bij elkaar of qua leeftijd of qua achtergrond? Misschien de streek waar, waar ze... ...vanuit Oekraïne vandaan komen. Dus we proberen wel te kijken wat een logische match is. Mm -hmm. En soms is het gewoon uh, ja, wat minder logisch... ...maar moeten mensen toch proberen om uh, met elkaar een, uh, een goede ruimte te delen. Uh, um, het is een geheel beroepsorganisatie uh, die dat uh, um, bemenst... Ja. Hebben je daar genoeg mensen voor eigenlijk? De Rode Kruis is in mijn ogen uh, natuurlijk de top is professioneel. Mm -hmm. Maar zit stikt van de vrijwilligers eronder. Klopt. De, wij hebben landelijk zo'n 11.000 vrijwilligers. Die uh, zetten zich voor allerlei activiteiten en hulpverlening in. Nu is het bij woonlocaties zo dat het 24-7 is en 365 dagen per jaar. Nou, dat kun je niet van vrijwilligers vragen. Vrijwilligers hebben 9 van de 10 keer zelf een baan... Een zin, hobby's. Uh, dus de continuïteit die nodig is op een woonlocatie, ook voor de bewoners, uh, hebben we daarom uh, uh, gekozen om dat uh, beroepsmatig in te vullen. En ja, de, de arbeidsmarkt is wat krap, dus het is uh, niet altijd makkelijk om aan mensen met de juiste achtergrond te komen, maar we leiden ook mensen intern op. Zie je de overredzaamheid van de mensen die daar zijn komen wonen toeneemt? Ja. Sterker nog, we zien uh, echt wel een doorontwikkeling in de locatie. Daar waar twee jaar geleden mensen enorm veel begeleiding nodig hadden... om te landen in onze samenleving, om uh, nou ja, ook eigenlijk tot rust te komen... Hmm. ...zien we nu dat de mensen veel zelfstandiger zijn... ...goed aan het integreren in de samenleving zijn... ...werken, hobby's ontwikkelen, kinderen gaan naar school. Dus dat vraagt ook echt iets anders van onze medewerkers... ...die de bewoners echt op een andere manier nu begeleiden... ...en eigenlijk meer, nog meer zelfredzaam proberen te maken. Hmm. Mensen die komen uit een land wat in brand staat... ...die komen dan hier, die ja. hebben een rugzakje op... Ja. Uh, pakken jullie dat ook uit? Ja, en daarmee uh, dat gezegd hebbende. Hè, er zijn meerdere organisaties natuurlijk betrokken. Ook vluchtelingenwerkers betrokken op de locatie. Pluspunt, als Rode Kruis hebben wij ook psychosociale ondersteuning op de locatie. En uh, we zien ook daarin ontwikkeling. Daar waar mensen natuurlijk met echt nou ja, soms traumatische ervaringen uit het land gevlucht zijn uh, zit nu vooral de mentale uitdaging heel erg in de onzekerheid over hun situatie hier hoe lang blijft de beschermingsmaatregel van kracht, wat gebeurt er daarna en ook onzekerheid over de mensen die ze nog in het land in Oekraïne bijvoorbeeld achter hebben moeten laten, vaak alle mannen ja. zijn aan het strijden, dus dat geeft natuurlijk een hele andere mentale uitdaging. Even, want je had het over uh, die beschermingsmaatregelen. Misschien ja. goed dat je heel even uitleggen wat dat is, want ik denk dat voor veel mensen dat niet ja. bekend is. Ja, nou, er is Europees een uh, uh, beleid vastgesteld dat mensen die uh, onder ja, het, het oorlogstermijn, uh, um, ondanks dat Oekraïne niet tot de EU behoort, dat mensen toch zonder verblijfsvergunning ...in het land mogen blijven. Zolang het conflict duurt. Hmm. Die is inmiddels uh, verlengd. Want die is in 2022 afgeroepen. Die is in 2023 verlengd naar 2024. En nu is die verlengd naar 2025. Maar we weten met elkaar dat dit wel de laatste verlenging is. En we weten ook dat de overheid en ook dat Europa druk bezig is om te kijken... ...wat, wat doen we na die, het aflopen van de beschermingsmaatregel. Daar hoor en kijk ik van op... Want je hoeft niet uh, uh, oorlogdeskundige te zijn om te zeggen dat het volgende week afgelopen is. Nee. Nee. Uh, ik zie ook dat jullie dit jaarverlenging uh, gekregen hebben hier in Zandvoort. Dan vraag ik mij toch af wat er een jaar later gaat gebeuren. Ja, dat, dat vragen we ons allemaal af. Maar we weten wel, we hebben laatst ook Binnenlandse Zaken op bezoek gehad. En zij hebben ook uitgelegd dat ze ontzettend hard aan de weg aan het timmeren zijn om met elkaar, maar ook met Brussel natuurlijk, te kijken wat wordt het volgende Europese beleid. En wat gebeurt er na het aflopen van die beschermingsmaatregel? Gaan mensen toch een uh, verblijfsvergunning traject in? Uh, komt er een, een, een uitzondering op de beschermingsmaatregel, komt er een nieuwe maatregel, nou, daar, daar worden alle opties, politiek gezien natuurlijk, ook uh, uitgelopen. Ligt dat nu op tafel, want een jaar is zo om. Ja, dat, dat ligt al heel lang op tafel om te kijken waar dat naartoe kan gaan. Ook om de mensen natuurlijk zo snel mogelijk zekerheid te bieden. Maar dat is wel uh, een grote zorg voor de mensen zelf. Even terug naar de mensen zelf. Ja. Um, wat, wat vinden ze van Zandvoort? Voor zover ik te horen krijg, een heerlijke plek ja, aan de kust in een heel fijn dorp. Ze worden goed opgenomen door de samenleving. Er zijn heel veel bewoners die via Pluspunt of andere organisaties ook helpen op locatie. En soms is het een kwestie van taalles of recreatieve activiteiten. Maar het kan ook zijn dat ze met dat bewoners van Zandvoort gaan wandelen met de bewoners van de locatie. Om de omgeving beter te leren kennen. Dus, en er is genoeg werk. Dat is natuurlijk nou. ook heel fijn. En het seizoen komt eraan. Dus dat biedt wel kansen voor de mensen. Ja, dat is opvallend. Hè? Hoeveel mensen uit Oekraïne aan het werk zijn. Want je ja. komt overal mensen tegen. Ja. En dat is natuurlijk wel heel fijn. Want de beste manier om te integreren is natuurlijk ook door te werken. En, ja. ja en in deze arbeidsmarkt is het natuurlijk gewoon in dat opzicht een bijkomend dat mensen dan ook uh, gelukkig kunnen werken in Zandvoort. Ja, ik denk dat zo'n 60, 70 procent van de bewoners op dit moment werkt. We hebben natuurlijk ook een, een deel van de bewoners is al gepensioneerd of kind mm -hmm. en gaat naar school. Dus uh, we zitten zo goed als op de maximale ja. percentage van mensen die werken. Je ziet wel dat ze niet altijd op, niveau, hun eigen, niet op hun eigen niveau kunnen werken. En toch doen ze het. En toch doen ze het, absoluut. Mm. Ja. Uh, de kinderen gaan naar school, ja. uh, matcht dat met, met Nederlandse kinderen, is is, pakken ze dat makkelijk op? Het hangt van de uh, leeftijden af, er zijn schakelklassen uh, om te zorgen dat ze natuurlijk eerst uh, de taal beter beheersen voordat ze uh, op hun eigen niveau kunnen instromen. Hm. En uh, sommige kinderen zijn nog zo jong dat ze de taal heel snel eigen maken. Ja, en uh, er is wel wat, uh, wat zorgen over aansluiting. Dus niet alle diploma's zijn ook in Europa weer geaccepteerd. De accreditatie is een, uh, is een probleem. Maar we proberen ook landelijk, natuurlijk, nou ja, hmm. zo, de overheid probeert ook te zorgen dat er aansluiting op niveau in de scholen is. is. Is daar... Uh, um... Goed overleggen over die, die, die, die, die diploma's die niet matchen met Nederlands diploma's. Ik kan me voorstellen, als je een diploma van iets hebt dat je dat ook graag wil uitvoeren? Ja, ja, ja, en dat is lastig. Kijk, wij gaan daar niet over als Rode Kruis. Nee, nee. um, maar we horen natuurlijk van bewoners dat er veel uitdaging is om kinderen op het juiste niveau te onderwijs te laten volgen. Maar ook voor de mensen om op hun eigen niveau een beroep uit te kunnen oefenen. Want vaak zijn de diploma's en de studies die ze ja. hebben behaald hier niet geldig. Ja. Ik ga hem toch vragen, ja, hoor. want hij zit hier wel naast me, maar hoe is de relatie met de gemeente? Gelukkig heel erg constructief. Wij zijn denk ik al twee jaar, nou ruim twee jaar uh, met elkaar in deze uh, crisis. En de samenwerking is... Zowel hier, maar ook met gemeente Haarlem ontzettend goed. We durven ook met elkaar uit te spreken als er uitdagingen zijn die we op moeten lossen. Maar we durven ook met elkaar kansen te signaleren en te zeggen... nou, hoe zullen we de locatie ten behoeve van de bewoners en de omgeving nog beter doorontwikkelen. Ja, wat ik even nog toe wil voegen is dat ik altijd... ik kom met, met, met, met een zekere regelmaat op de locatie langs... dat de professionaliteit van iedereen die daar aan de slag is en aan het werk is, vind ik enorm. Niet alleen maar in technische zin, hè, er moet natuurlijk een hoop praktisch geregeld worden, maar ook met name de, de psychisch sociale kant. Dus hoe begeleid je nou mensen die uit zo'n oorlogsgebied komen eh, met helemaal allemaal hun eigen verhaal. Daar ben ik altijd heel erg van onder de indruk hoe het Rode Kruis dat doet. U bent de stickmanager, dat betekent dat het niet alleen Zandvoort is. Klopt. Hoeveel uh, um, opvanglocaties heeft u onder zich? In binnen Kennemerland hebben wij drie woonlocaties en één informatiepunt voor Oekraïnse vluchtelingen. Van de drie woonlocaties uh, is dit de enige Oekraïnse vluchtelingenopvanglocatie. En hebben wij uh, in Haarlem nog op de Laan van Decima uh, voor statushouders een opvanglocatie. En in de Bijneshal voor alleenreizende mannen een opvanglocatie. Ja. Uh, ik heb er nog een vraag over... Het, het, het, het speelt nu, hè? de derde landers die, uh, die zijn klaar. Ja. Heeft u daar ook uh, mensen rondlopen? Hier op deze locatie niet. Ja. Uh, maar landelijk runnen wij natuurlijk meer, meerdere locaties. Waarom? En we zien wel een aantal gevallen. Maar we zien ook wel dat in de aanloop naar het vervallen van die speciale status... Hm. ...hebben mensen toch wel een bepaalde keuze gemaakt. Hm. Nou, dat is eigenlijk wat ik nog als afsluiting wilde hebben. Want uh, Oekraïnse vluchtelingen zijn natuurlijk... Iedereen is welkom in Nederland als je een goed verhaal hebt, zo moet ik het een beetje zeggen. En dan hoor je, ja, derde landen zijn meelifters en zo, maar dat is natuurlijk een heel apart verhaal. Ja. Dus daarom wilde ik het even weten. Ja, en je kunt natuurlijk echt mensen niet overeenkomen, nee, scheren. Nee, zeker niet. En uh, de mensen waren niet voor niks, waarschijnlijk ook in Oekraïne. Uh, en ook dus... niet voor niks weggelopen. Precies. Nee. Goed, mevrouw Wetselaar, ontzettend dank voor de toelichting. En uh, nou ja, nog zeker één jaar in uh, Zandvoort. Goede opvanglocatie. Ja, heel dank fijn voor de bewoners en dank wel voor de uitnodiging. Dank u wel. Mm. More, denk ik, uh, Pim? Yeah. Met Beast. A feeling in my bones. The scars on my heart keep me in the dark.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 Uh, gewoon weer verder. Ja, we waren even in gesprek over de strandbridsdrijf van, uh, van Pim. En ik, ik, ik heb ook begrepen dat 7 mei de prijsuitreiking is en die gaat de burgemeester doen. Volgens mij wel, ja. ja dat, uh, dat, uh, er staan een hele hoop dingen in mijn agenda qua prijsuitreikingen, openingen. Altijd leuk om te doen. Gisteren hadden we bij nieuw Unicum de start van het geld inzamelen voor trainingsapparatuur voor de bewoners daar. En die gingen ging een race houden ja? uh, over het terrein. En, uh, ja, dat zijn wel niemand de... omgevallen? Nee, niemand omgevallen, voor zover ik dat weet. Uh, maar ik uh, vind dat altijd wel de hele bijzondere dingen van, van dit. Soort. Even nog, uh, net Wendy Moore. Ja. moest er nog even bij zeggen dat uh, veel van de muziek die wij draaien. is dus, uh, natuurlijk ook de muziek van uh, Alternative FM, ook op ZFM. Jaap Koper. En uh, ja, nou, dat zeg je op zeker Jaap gesproken. Ik heb Jaap gesproken. Ja. Dat moest ja. ik even van hem zeggen. Maar uh, dat is wel belangrijk natuurlijk. Uh, het is een mooi programma, wat altijd heel veel ruimte voor zandvoortstalent geeft. Dus, uh, ik uh, ik sla bijna stijl erover van deze. Zin reclame voor een ander... Uh, ja, maar dat mag programma. toch? Het is allemaal, hetzelfde, allemaal dezelfde <laughs> zender meneer Zonneveld, dus dat mag. Hey, ik heb goede herinneringen aan Jaap Kopel, die heeft mij namelijk bij Goedemorgen Zonneveld naar binnen getrokken in die ja, tijd. En we zitten er nog en, steeds mee. Ja. ja, ik zit er nog steeds. <laughs> um, we hadden nog een klein beetje voor de agenda. Heel goed. Brandweer? Nou, ik wilde even zeggen, we zijn een, met een wervingscampagne bezig voor de vrijwillige brandweer. Zoals je weet draait een groot deel van de brandweer uh, in Nederland, dus ook in Zandvoort, op vrijwillige inzet. Um, we hebben twee kazernes en uh, op zich, we hebben een heel mooi korps vrijwilligers, maar er zijn altijd nog extra mensen nodig. Um, het is heel dankbaar werk. Het is ook spannend werk. Het is werk wat mensen ook met hart en ziel doen. Dat betekent dus dat je ja, met een pieper op zak loopt en opgeroepen kan worden als er brand is. Je moet veel trainen. Maar goed, wij zijn nu bezig op alle mogelijke manieren om weer mensen te interesseren om vrijwilliger te worden. Dan heb ik er ook nog eentje. Uh, Comedy at the Beach is op 24 maart 2024. De Lions Club organiseert dat weer. En uh, alle opbrengsten komen uh, natuurlijk altijd ten goede voor uh, kinderen. Bijvoorbeeld doen zij ook van het surfproject van Susanne van den Broek. Schenken zij geld aan. Uh, zij regelen veel voor kinderen. Er wordt ook een veiling georganiseerd en uh, dat is uh, ook voor het goede doel. Er zijn nog enkele kaarten beschikbaar. De prijs voor Comedy at the Beach betaalt 90 euro exclusief drank. Ik kan er wel iets leuks over vertellen nog. Ja? Uh, uh, ik was daar ooit, jaren geleden, nog ver voordat er uh, überhaupt sprake was dat hier een burgemeestersvacature zou komen. En toen liep ik Miek Meijer tegen het lijf, want die was daar ook. Uh, en ik raakte met hem aan de praat. En toen ben ik koffie met hem gaan drinken. En toen is mijn interesse gewekt om uh, hier burgemeester te worden. Want hij zei: Ik ga een keer weg. Uh, <laughs> ik ga. Uh, een keer <laughs> ja, dus. Ja. Uh... Nou, dat is weer een mooi verhaal. Ja. Die, die gaan we weer onthouden voorlopig. Uh, mocht je een kaartje willen hebben. Dan kan je dat reserveren door middel van een e-mail. naar Comedy at the beach. gmail.com. Dan zijn we er doorheen. Nou ik heb nog één dingetje. Nog voor agenda. Ja, er, vergeet niet. Er is een prachtige tentoonstelling in het uh, Zandvoorts museum. Over bunkers. Uh, de, he, he, ja, echt de verborgen schatten, uh, zo maar zeggen. Van, van Zandvoort als het gaat om bunkers. En ik wil daarbij zeggen. Iedereen onder de 18. Ik kijk even. Heeft op 4 en... Uh, onder de 18. 18 gratis. gratis toegang. Um, te, op welke data? Oh, vanaf woensdag. Hè? Vanaf woensdag, ja. Vanaf woensdag dan nog tot juni is het, geloof ik. Tot juni. Dus uh, ben je jong en uh, vind je het spannend om dit te zien? Kom vooral, want je hoeft er niets voor te betalen. En neem je ouders mee. En als die betalen, draag dat weer bij aan het museum. Ben je zelf wel eens in de bunker geweest? Ik ben zelf wel eens in de bunker geweest, ja. Hier? Uh, uh, ja, ook. Ja, ik heb, uh, Mijn vader wandelde altijd in de, in de waterleidingduinen. En we hebben hem een keer voor zijn verjaardag een tocht met, uh, ik denk iemand van de bunkerploeg, ik kan me niet helemaal herinneren wie het was, cadeau gedaan om echt bunkers te bezoeken. En dat vond hij prachtig. Hij was al in de tachtig. Maar uh, ja, dat was, voor hem gingen er ook allemaal ogen open. Ja, nou, Het is een uh, indrukwekkende tentoonstelling ja. en er is meer gebeurd als dat je denkt. Dus ga er gewoon even lekker kijken. Ja. Um, nog nabroners? Nou, dat was het uh... nou, wel. Pim, ontzettend bedankt voor de mooi uitgekozen muziek en de techniek. Redactie Hans Botman, uh, Carina Veeren bedankt dat je van afstand toch weer je inbreng had David Molenburg bedankt voor het meepresenteren nou, Dank dat het, weer, dat het weer kon Mijn naam is Ben Zonneveld en ik wens jullie allemaal een prettig weekend